Het is 4 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Joran van der Sloot is in hoge beroep opnieuw veroordeeld... tot 28 jaar zelf voor de moord op de studente Stephanie Flores. Het gerechtshof in de Peruaanse hoofdstad Lima... handhaafde de straf die hij eerder kreeg van een lagere rechter... in januari 2012. Dat meldde Peruaanse media. Van der Sloot ontmoette de vrouw in 2010 in een casino in Lima. Hij doodde Flores op zijn hotelkamer... De Nederlander bekende schuld in de hoop dat hij een lagere straf zou krijgen. Maar de rechter veroordeelde hem tot 28 jaar cel en 60.000 euro schadevergoeding. Van der Sloot ging daarop in beroep. De Costa Brava in Spanje is getroffen door noodweer. 14 Nederlanders hebben de hulp ingeroepen van de ANWB-alarmcentrale. Vooral de plaatsen Lestertiet en Pals werden getroffen... door buien met grote hagelstenen en onweer. Autoruiten en caravans raakten beschadigd en ook kwamen voertuigen vast te zitten in de modder. Bij het noodweer aan de Costa Brava zijn geen Nederlanders gewond geraakt. President Boutersen is benoemd tot leider van de Scouts in Suriname. Scout in Nederland heeft geprobeerd om dat te voorkomen, maar het is niet gelukt. Boutersen is in Nederland bij verstek veroordeeld voor drugshandel. Scouting Nederland vindt het onvoorstelbaar dat zo iemand een officiële functie heeft gekregen binnen de padvinderij. Een autobedrijf uit Zwolle mag zijn werknemers niet vragen om af te zien van extra vrije dagen waarop ze volgens de CAO recht hebben. Dat heeft de rechtbank in Apeldoorn bepaald. Het autobedrijf zou vier ton besparen als de medewerkers vrijwillig zouden afzien van de drie extra vrije dagen. En werd daarin gesteund door de ondernemingsraad. Maar de FNV stapte naar de rechter en kreeg gelijk. Het bedrijf moet de CAO naleven. Het weer. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Minima vannacht rond 14 graden. Overdag lost de bewolking op en gaat de zon weer schijnen. En het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Word. Jeroen van Kann. Welkom terug bij Woord van vandaag, 19 juli. Nou, ik zeg 19, maar het is natuurlijk al lang 20 juli. Daar heeft u vast over gemaild. Alleen ik heb geen paswoord van het uh, e-mailadres woord.vpro.nl. Dus uh, verwacht geen, uh, verwacht geen uh, antwoord van mij de komende paar uur. Uh, zodra ik dat wel heb, dan natuurlijk wel. Uh, we hebben nog een paar uur te gaan van dit programma. We besluiten straks met Gerrit Komrij. We blikken terug op zijn radio bij de VPRO in de jaren 70. Daarvoor gaan we op reis. Gertie Hesseling en Kiki Ambersberg die maakten een reis in 1970. 1986 uitgezonden een treinreis van Dakar naar Bamako, Afrika. Straks een verslag daarvan. Dit uur aandacht voor Nelson Mandela. Gisteren werd hij 95 in het ziekenhuis. Want uh, met zijn gezondheid gaat het al langere tijd niet zo heel erg goed. Hoewel het nu uh, juist weer iets beter met hem gaat. Hij heeft gezwaaid vanuit zijn bed. Um, het uh, VPRO-radioprogramma Passages Passanten... zond in 1995 een serie uit over de, uh, zogenoemde Refonia, het zogenoemde Refonia-proces. Dat is het proces in 1964... waarin Mandela tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld. Het voortraject voor zijn, leven, uh, zijn uh, jarenlange verblijf op Robben Eiland. Dat programma dat maakte, zoals het zelf noemde... een radiofonische reconstructie van dat uh, proces. Uh, het is natuurlijk gewoon een lange reportage... Maar ze noemden dat een radiofonische reconstructie. U hoort het eerste deel van een tweedelige serie die de VPO-radio toen uitzond over Nelson Mandela. We staan hier op het kerkplein dat Strijd om de schrijver van het boek Rivonia Masker af beschrijft. Uh, aan de voet van het standbeeld van Paul Kruger, dat bevolkt wordt met uh, tientallen duiven. En Kruger kijkt eigenlijk in de richting van het Paleis van Justitie, waar het Hoge Rechtshof dus zetelde, waar van 3 december 1963 tot 11 juni 1964 het proces tegen Mandela plaatsvond en tien anderen beklaagden het Rivonia-proces. Met de Norse zelfverzekerde blik van Paul Kruger in mijn nek loop ik nu naar het Paleis van Justitie. Dit, een reconstructie van het Rivonia-proces van 1964... waarbij Nelson Mandela tot levenslang werd veroordeeld. Aflevering 2. Het proces... de trappen van het Hoge Rechtshof uh, het paleis van justitie eigenlijk waar het Hoge Rechtshof toen zetelde op uh, Kerkplein um, het is een wat uh, ja, verwaarloosde omgeving en er slapen hier voor de deur blanke zwervers een nieuw fenomeen in het nieuwe Zuid-Afrika uh, en we gaan nu ja, binnen een kijkje nemen Het gebouw is goed vergrendeld. Want het wordt, eh, het wordt op dit moment gerenoveerd. Het eh, zal nog gedeeltelijk gebruikt worden als gerechtshof. En, maar er zal ook een museum worden gevestigd. We ontmoeten hier in de, half, uh, in de hal Alf Forster. Hij werkt voor het uh, departement van publieke werken. Uh, en is betrokken bij de renovatie van dit gebouw. Het gebouw uh, is klaargekomen in 1900, begreep ik. Dat is recht. Um, uh, dat was vlak voor de boerenoorlog. Ja, dat was, die gebouw is voltooid uh, tijdens die uh, boerenoorlog. Hy is in de waarheid onvoltooid gelaten. En uh, die Britse bezettingsmacht heeft die gebouw als hospitaal gebruikt, voordat hij in werkelijkheid voltooid was. Die gebouw is ontwerp in die uh, vroeg 1890s. Die zitten Weerder, die uh, Hollandse opgeleide ingenieur en architect was, en gewerkt voor het die uh, departement van openbare werken van die Transvaalse Republiek onder uh, president Paul Kruger. Nederlander. Hij uh, was uh, zitten Weerd was uh, Nederlands opgeleid. Dat is recht. Uh, daar is zeker definitieve details in uh, Hollandse invloeden. Bijvoorbeeld in die voorportaal van die gebouw vindt ons die uh, basis en kapitelen van die kolommen, wat uit geelkoper gemaakt is. in uh, definitieve Hollandse invloed is een in tegenstelling met die Britse model. En dan ook die uh, keramiek- en koestische teels uh, wat die hele voorportaal bedekt. Dat is ook afkomstig uh, uit Holland. Dus de, de pilaren hier in de hal zijn uh, van Nederlandse origine of althans Nederlands beïnvloed. Ja, we staan hier vlak voor de ingang van de rechtszaal onder het woord criminel, criminele hof. We lopen nu de rechtszaal binnen. Um, zijn hier Nederlandse invloeden... Ja, hier is bijvoorbeeld uh, lich uh, items, uh, lich wat in die mieren geplaatst is, uh, wat specifiek specifieke van Holland af, uh, afkomstig is. En dan was daar uh, iets wat nou specifiek met die apartheid era te, uh, te doen gehad het, was die scherm, dat het die openbare gedeelte in, in twee gedeel voor blankes van die ene kant en niet blankes van die andere kant. In dat door Alf Forster beschreven openbare deel van de rechtszaal... de publieke tribune, verdeeld door een apartheidsscherm... heeft Hilda Bernstein maandenlang de zittingen van het Rivonia-proces bijgewoond... waarbij haar man tot de aangeklaagde behoorde. Zij herinnert zich nog de slechte akoestiek van de zaal... ...en het slaapverwekkende karakter van de zittingsdagen. Ja, ik ging er zo vaak mogelijk naartoe. Johannesburg naar Pretoria. Met de moeder van Dennis Goldberg. Gedurende het hele proces. Het was vaak een straks het was vaak buitengewoon saai. Zo zijn rechtszaken. Dramatische momenten zijn er zelden. Het is mooi als ze er zijn en goed voor film en theater. Maar de meeste tijd vergaat met het behandelen van documenten... en routineverklaringen van politiemensen. Politietaal. volgepropte rechtszaal. Het is een vervelende het tijd. Ik kwam er meestal met hoofdpijn uit. En de kinderen vonden het ook niet leuk als ik de hele dag weg was... Ik was er dus niet elke dag, maar wel heel vaak. Maar het punt is, als de mannen binnenkomen in die rechtszaal... dat wisten we, dan keken ze eerst naar de publieke tribune... om te zien of de familie er was. En die glimlach van herkenning, het gevoel dat we er waren om ze te steunen... Dat was belangrijk. Daar is, uh, ander Hollandse invloed was uh, Heining, wat aan de die tijd aan die kant van die gebouw opgerig was, en later verwijderd is om uh, uh, ruimte te maken voor een nieuwe vleel wat uh, aan die gebouw gebouw is. En uh, deel van onze restauratiepoging is om hier die vleel te verwijderen en die gebouwen in zijn oorspronkelijke toestand uh, te hervestig. En daarvoor uh, heeft ons specifieke inlichting nodig oor die maatschappij wat daar, daar die in die uh, gegote staal uh, en getrokken staal eining uh, vervaardig Die firma was een uh, braad van Delft en uh, ons kon tot dusver nog niet inlichting uh, in die handen krijgen in verband met die firma nie, hoewel ons verstaan dat die firma wel nog bestaan en moeilijk vir ons zulke uh, restauratie inlichting kan verschaffen. Een zaal van, nou, wat zal het zijn? Ik denk een meter of 15, 20 breed en een meter of 30, 35 lang. Daar moet uh, de pers gezeten hebben in die periode. Daar moet onder meer meneer Strijdom hebben gezeten. De, de man die voor de, die Transvaler uh, de scoop had, de onthulling over de arrestatie van het Trivonia-proces. En die later het boek Masker af daarover. Uh, over geschreven heeft, een, een reconstructie van dat proces. Een propagandaboek. Uh, ingesproken eigenlijk door Brigadier van Wijk. Een van de, uh, van de politiemensen die bij de arrestatie betrokken was. En ja, die later ook 10% van de royalties van dat boek heeft uh, opgestreken. We gaan in de richting van de beklaagde bank. Waar de elf. Rivonia mensen, Mandela, Sisulu, uh, Cathrada, Mbeki, Goldberg, Bernstein, um, Bob Heppel, nou, noem ze maar op, gezeten moeten hebben in 1963. Um, het is een, een uitzonderlijk grote uh, beklaagde bank uh, die we hier aantreffen, meneer Forster. Ja, die uh, beschuldigde bank is. Een uh, voorbereiding voor die verhoor vergroot naar beide kanten toe om die uh, hoeveelheid aangeklaagd is te accommoderen. Okay. Daar lopen we nu omheen en dan daar is hier een trap, uh, een stenen trap naar beneden. En dat, dat moet dus de, de weg zijn naar de ondergrondse cellen, de mensen van het proces werden vastgehouden... in een gevangenis die onder deze rechtszaal gevestigd uh, is. En werden dus ook via deze trap naar boven gebracht. Kunnen we, kunnen we de cellen beneden nog bekijken? Zeker. We lopen nu ja, de rechtszaal even uit. Uh, ja, de kerkers van het paleis van justitie in. Die komen in een donkere ruimte, iets wat ja, heel erg op een gevangenis lijkt met hekken, ijzeren hekken en sloten daaraan. En meneer Forster probeert nu of hij dit hek kan openkrijgen, dat ons moet leiden naar, naar de bewuste cellen, dus de cellen waar, waar de Rivonia mensen vast hebben gezeten. Hoewel, um, um, ik vermoed eerlijk gezegd dat in dit gedeelte hier onder de zwarte uh, beklaagden hebben vastgezeten, dus mensen als Mandela en Sisulu. En dat de blanke beklaagden ergens anders in het gebouw werden vastgehouden. Want wat ik uit het boek van meneer Strijdom begrepen heb, en ook uit andere beschrijvingen, is dat uh, de beklaagden uh, elkaar kort voor het proces uh, hier ontmoeten. Ze zaten dus niet met elkaar in één cel. Vorste waar vinden we de cel waar de Rivonia beklaagde werden vastgehouden? Dat was waarschijnlijk hier aan onze linkerkant geweest. Dit is een van die grotere cellen. Als u wil ingaan. We doen dat met een schijnwerp. Het licht werkt hier niet meer. En komen in een, ja, een ondergrondse cel van, nou wat zal het zijn, een meter of zeven breed, meter of tien lang... Witte muren, uh, met heel veel gravity erop. Want dat doen gevangenen natuurlijk, als ze vastzitten. Misschien kunnen we daar een paar dingen van bekijken. Ja, hier, hier, hier op de muur staat het Freedom Charter beschreven. Dat is het document dat het ANC in 1955 opstelde, waarin ze haar politieke uitgangspunten formuleerde. Dat begint met. De preambule, Zuid-Afrika belongs to all who live in it, black and white, and no government can justly claim authority unless it is based on the will of the people. Dus Zuid-Afrika behoort aan allen die er wonen, zwart en blank, en geen regering kan de autoriteit opeisen, behalve als ze, uh, er is uh, neergezet uh, uh, door de people, door de mensen gekozen is, door de mensen... En dan bepaling 1 is, the people shall govern, de mensen zullen regeren. Dat moet, dat zou wellicht door een van de beklaagden van toen opgeschreven kunnen zijn. Maar op, of door een van die vele, vele, vele honderden anderen die hier gezeten hebben. Er staat hier een lijstje van mensen van het terror trial, het terrorismeproces van 1977, waarin ik bijvoorbeeld de naam van... Moshima Segwale, dus Tokyo Segwale, die nu de premier is van, van, de, van deze provincie. Uh, en die hier tot, uh, staat erbij, tot 18 jaar is veroordeeld. Joe Kwabi, een bekende ANC-strijder, die hier tot, uh, dat kan ik niet goed lezen, maar tot heel veel jaar is, is veroordeeld. Uh, er staan hier 15, 15 16 namen genoemd. Het is een werkelijke bizarre omgeving, omdat ja, de mensen die hier niet zaten, uh, die zijn nou zo'n beetje de baas hier in dit land. Het is een, een heel moeilijk je voor te stellen hoe dat in die doffe en grauwe jaren 50 en 60 uh, hier geweest moet zijn. Laten we teruggaan naar ...naar de rechtszaal. Dus de, de gevangenen, de, de beklaagden van het rivonia proces ...moeten door deze hal geleid zijn... ...nadat ze hun cel uitkwamen door het, het hek gelopen... ...waar wij nu ook doorheen lopen om de rechtszaal te bereiken. Ja, we komen hier weer bij dezelfde stenen trap uit... En als ik me goed herinner beschrijft, strijd om dat ook in zijn boek. Ja, een constabel maakt die deurtje orp van die houtafkorting wat hulphoogte om die ingang van die trap naar die cellen onder die hof aangebrengen is. Door heer die deurtje loop die aangeklaagd is. We zijn dus nu terug in de rechtszaal in het voorste gedeelte waar het dus eigenlijk allemaal plaatsvond. We staan, denk ik, euh, links van de, wat ooit een, een, een jurybank moet zijn geweest... toen dit gebouw werd, uh, werd ingericht. Uh, dus gedurende de Transvaal Republieken, uh, onder leiding van, van Kruger... Uh, moeten er hier rechtszittingen hebben plaatsgevonden... Uh, waarbij een jury opereerde. Maar... Bij het Rivonia proces is uh, uh, die bank gebruikt uh, om de internationale waarnemers neer te zetten. Er waren een uh, vier, vijftal waarnemers uit verschillende landen... waaronder de Verenigde Staten en Canada, als ik me goed herinner, en Groot-Brittannië. En Koen Stork, de, de toenmalige medewerker van de Nederlandse ambassade... ...tweede secretaris, als ik het goed heb, van de Nederlandse ambassade... ...die in opdracht van de Nederlandse regering het proces waarnam. Het proces begon dus op 3 december 1963. Dennis Goldberg, met tien anderen beschuldigd van hoogverraad... herinnert zich de hereniging met Nelson Mandela in de Beklaagde bank. De eerste dag van het proces was precies na 90 dagen eenzame opsluiting. Nelson Mandela werd bij ons gevoegd in een gevangeniskostuum. De man die altijd zulke perfecte kleding droeg. Mooie kragen en dassen, groot en waardig. En hier stond hij in de rechtszaal, net als wij, met, met handboeien... met kettingen aan zijn been, een, een korte broek, sandalen... een kaki-jasje, als een ober. Of meer modebewust, een Mao-jasje. En mager was hij. Pijnlijk mager. En zin. Painfully zin. Nou, ik had wat, uh, wat chocolaatjes bij me. Je weet nooit waar je heen gaat of je wat te eten krijgt. Vandaar. Ik wenkte Nelson. Hij draaide zich naar me toe en brak een paar stukjes af. En ik gaf dat aan hem door. En je zag die mond van hem heel langzaam bewegen. En hij. Zoog die chocolaatjes op. Een chocolaatje is niks, maar als je het maandenlang niet gegeten hebt... als je weinig suiker krijgt, dan is het een, een klein beetje luxe. Dat heeft niks met politiek te maken. Maar hier, hier zat de grote leider van een politieke beweging... als een, als een schooljongen, genietend van zijn chocolaatje. Het heeft met politiek, I ik je vertellen. Maar hier was leider van een politieke beweging. Zoals een schoolboy. Enjoying a piece of illicit chocolate, and I love it as a little human moment. Precies. Uh, in het midden uh, staan de banken waar de verdediging en uh, de, de, de aanklagers gezeten moeten hebben in die periode. Ik denk dat aan de linkerkant, als ik de beschrijvingen goed gevolgd heb, uh, meneer Percy Jutar gezeten moet hebben, of ik moet eigenlijk zeggen, dokter Percy Juttar, de openbaar aanklager. En dat moet geen aardige man geweest zijn. Juttar was uh, een door iedereen veracht klein mannetje. Je moet mensen niet op hun uiterlijk beoordelen, maar hij had de kenmerken van kleine mensen die zichzelf groter willen maken. Voor wat voor macho redenen dan ook. Hij was gemeen, afschuwelijk. Hij bracht bewijzen op dat weinig met de activiteiten van de beklaagden te maken had, maar waarmee hij hen kon beschadigen of hun relaties met anderen. That which might reflect badly on them or their relations and their associations and so on. Yes, I can describe him from the way in which um, then uh, Lieutenant Swanpool of the security police spoke about him. Ik kan hem beschrijven door luitenant Zwanepoel van de veiligheidspolitie te citeren. Want bij verhoor zei hij vaak tegen me... Jij bent in moeilijkheden, ze bouwen een zaak tegen je op... en het is een van je eigen mensen. Zuid-Afrikanen zijn zulke verdomde racisten. Een van mijn mensen vroeg ik. Hij is ook een Jood, net als jij zei hij. En dat verklaart in feite een deel van Utah's persoonlijkheid. Afrikanendom was in het algemeen antisemitisch... in de dagen van de Bruinhemden, van de Tweede Wereldoorlog. Maar hier was een man die het zou gaan maken. Hij stelde zichzelf ter beschikking van deze nationalistische Afrikanenregering. Het lijkt ons dat hij absoluut... We hadden de indruk dat hij absoluut geobsedeerd was om overtuigend over te komen. Een uitslover die zo dolgraag een wit voetje wilde halen bij de aanklagers en de politie. Hij was er zich sterk van bewust dat hij Joods was. Er was veel antisemitisme onder de politie. Maar hij wilde alles maar schouderklopjes. Hij wilde de beste openbare aanklager zijn. De meest toegewijde dienaar van de Zuid-Afrikaanse staat... Hij deed steeds dingen om ze te behagen. En als hij dacht dat hij weer iets gezegd had dat ze behaagde, dan draaide hij zich naar hen toe met zo'n blik: van... heb ik dat niet even mooi gedaan? ik denk dat hij echt probeerde, op dat het werk van de. Hij, hij, hij deed precies wat de staat van hem wilde. Hij deed hatelijk tegenover onze advocaten. Niet alleen tegen ons. Hij om, hield ze documenten. En het was een raakzuchtige, een kleine, gemene man. We staan nu recht... Voor de plaats waar de rechter heeft gezeten. Judge. Of rechter de wet. Van kwart de wet hadden onze advocaten verteld dat hij weinig van de wet wist. Maar al in een vroeg stadium had hij zijn mening bepaald. Zo is die rechtszaal ingericht. Een kleine ruimte waar. Nou ja, waar dus. Meer dan zes maanden lang vergaderd. Of uh, vergaderd waar een rechtszaak plaatsvond. Uh, maar waar mensen natuurlijk ook uh, ja, gewoon hun werk deden. En uh, van 9 tot 5, de natuurlijk de, de griffier die hier voor de rechter gezeten moet hebben. En de schoonmakers. Strijd om die schrijft in dat in dat. Uh, Onthullende boek van hem. Een blanke schoonmaker brengt zij bezem en begint met zijn werk. Hij verwens een man wat zij pijp tegen een tafelpoot uitgeklopt hebt. En dat zijn de kleine irritaties geweest van, van het schoonmaakpersoneel in die dagen. Het proces begon op 3 december 1963, op 20 mei. En Percy Utah en de advocaten van de verdediging moeten hier heen en weer gelopen hebben zoals wij hier nu heen en weer lopen zoals je dat in films ziet natuurlijk acterend, sprekend, uh, dan wel in, dan wel tegen het belang van de beklaagde in. Uh, dat proces begon dus op 3 december 63 en op 20 mei, dus ruim zes maanden later, begon Percy Utah hier vanuit deze stoel links voor de rechter zijn slotpleidooi. The plain purpose thereof was to bring about in the Republic of South Africa chaos, disorder and turmoil which would be aggravated according to their plan by the operation of thousands of trained guerrilla warfare units deployed throughout the country at various vantage points. Waarnemer Koen Stork rapporteerde in opdracht van zijn ambassadeur Help... aan de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Jozef Luns... over het proces. Het betoog van dokter Jutta leverde niet veel nieuws op. Alleen is het merkwaardig dat, terwijl de verdediging en de beklaagden alle reden zouden hebben om van deze zaak een politiek proces te maken... het vooral de staatsaanklager is geweest die hiertoe heeft bijgedragen... door plus royalist colorois te zijn in zijn opkomen voor de politiek van deze regering. Het was soms alsof men het departement van inlichting... op zijn allerslechtst hoorde spreken. Stork was onder de indruk van de hoofdverdachte, Nelson Mandela. Wat Mandela en de zijne betreft... hoef ik slechts te verwijzen naar de welsprekende getuigenverklaringen... welke tijdens het proces zijn afgelegd. Zij gevoelen zich de zwarte nationalisten par excellence. Oorspronkelijk gematigd en gekant tegen geweld... doch thans door de harde hand de regering gedwongen... langzaam en zelfs met tegenzin geweld als politiek middel te gebruiken... wil deze regering ooit tot andere gedachten worden gebracht. Op 27 mei 1964 kreeg de verdediging het woord. En toen... Duurde het nog ruim twee weken voordat de wet een uitspraak deed. De doodstraf op zijn minst voor enkele. Voor Nelson Mandela, Walter Sisulu of Mbeki misschien twee of drie meer. Misschien voor iedereen. De advocaten hadden ons daarop voorbereid en we bespraken dat. De mogelijkheid dat ze allemaal ter dood veroordeeld zouden worden. The crime have been convicted, that is the main crime, the crime of conspiracy, is in essence one of high treason. The state has decided not to charge the crime in this form. Bearing this in mind and giving the matter very serious consideration, I have decided not to impose the supreme penalty, which in a case like this would usually be the proper penalty. Dat consistent met mijn duty. Dat is de enige lenien which I can show. De sentent in de case of all the accused will be one of life imprisonment. En er was doodsilenzie in de court voor een. Doodstilte in de rechtzaal. Al mijn kameraden lachten. Mijn moeder was een beetje doof en die vroeg: wat zei die? Wat zei die? Ik zei: hij zei levenslang. Het leven is prachtig. Hij zei, leven, life. leven is geweldig. En inderdaad, het dat de heil de En dat was het. Rumoer in de rechtszaal. De rechter stond op en liep weg. Waarnemer Stork had zijn bedenkingen... bij de onpartijdigheid van de rechtspraak in Zuid-Afrika. Ofschoon ik mee aansluit bij die waarnemers... die melden dat er van overheidsinmenging bij de Hogere rechterlijke beslissingen geen sprake is, is er, meen ik, toch nog een ander facet waardoor niet alle twijfel aan het gehalte van de rechtspraak in dit benarde land wordt weggenomen. Alleen Rusty Bernstein werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. For a long time I sort of used to ask myself the question why me? Waarom ik? Heb ik me heel lang afgevraagd. Wat heb ik gedaan? Iets verkeerds? Ik, heb ik iets gezegd dat ik niet had moeten zeggen? Heb ik me eruit gepraat op kosten van anderen? Alles bij elkaar was het niet erg leuk. Je werd, je werd losgerukt van mensen met wie je dagelijks contact had gehad. Een jaar lang. Geen, het was geen prettige ervaring. Maar natuurlijk was ik ook ontzettend opgelucht. Ik was om wat ze hadden. Koen Stork rapporteerde de hoofdpunten uit de uitspraak... aan de minister van Buitenlandse Zaken. De redenen voor de uitspraak... zijn vervat in een gestenseld stuk van 72 bladzijden. Daar het niet uitmunt door samenhangendheid... en bovendien 160 gulden kost... zal ik het uw excellentie niet doen toekomen maar er enkele van de meer belangwekkende passages uithalen. Op na werden alle beklaagden schuldig bevonden aan hoogverraad... en tot levenslang veroordeeld. Het ondergrondse ANC... Was daarmee volledig onthoofd. Politie en staat verkeerden in een overwinningsroes. Het zou jaren duren eer het verzet tegen de apartheid zich wist te reorganiseren. Johan Dijzel was 16 toen hij in 1965, een jaar na het proces, bij de Zuid-Afrikaanse politie ging werken. Hij kan zich de euforie over Rivonia waarbij een nest communisten werd uitgerookt... nog heel goed herinneren. Ouer mannen het begin vertel... van hoe die mannen nachten omgewerkt... op die inlichting wat hulle ontvangt... hoe hulle nachten omgewerkt... om plannen te beramen, hoe om die mensen te arresteren. en na die arrestatie... Hele nachten, in en dagen, in weken, in maanden omgewerkt. Mensen ondervraagd die verdachten. Ondervraagd een zaak opgebouwd om hier die mensen dan eventueel aan te laten gaan. Hier die mannen van die Ravonia, wat betrokken was bij die Ravonia-verhoor, was bij ons in die veiligheidstak. Gezien als absolute helden. Ons het hier die mensen ik wil amper sê, ons het die grond aan bed waarop we gelopen. het. Hulle was die mensen wat by wie ons wou leren. hoe om dan nou terroristen te ondervraag, hoe om by, om by hulle te leren hoe moet mensen mens nou hier die communisme en die ANC, hoe moet ons hulle onderzoek? Ja, hier was absoluut een onze jonge ons jonger het oopmond gezet en luisteren als hier die ouw wat nog niet betrokken was bij die zaak, nie, maar wat nou kennis gedraaid van die zaak. Als hulle nou so oor een koue bier, uh, hier die nostalgische stories vertel van van die Ravonia zaak. Ja, net, het was fantastisch. Hallo. Hallo. Uh, good afternoon, General van den Berg. Yes. Yes. This is Bart Lauwereck speaking from Dutch Protestant Radio from Dutch Protestant Radio. I'm phoning from Johannesburg. Um, I'm actually calling uh, because presently um, I'm making a radio documentary on the, the Rivonia trial of 1964. I'm sorry, I'm no longer a policeman. No. You will excuse me. You are not, you're not allowed. I'm not talking to you about what happened 25 years ago in the police. Uh -huh. But Okay, thank you. Als ik bij die Ravonia zaak zo so betrokken geweest het... zou so ik moet groot verrichten. Vertel het van hoe ons die zaak onderzoekt. Uh, die feit dat hij niet met wou praat, niet. Die feit dat hij um, niks meer met die politie te doen heeft, is zeker zo. So. Uh, en dat is zijn persoonlijke gevoel. Ik denk dat mensen, moet ook dit respecteren. Um, maar ik denk toch dat de mens, omdat daar zo so bij gepraat was en zo so bij geschreven was oor die Revonia zaak, denk ik dat het sal net soveel lekkerder wees als een mens nou met misschien nog groter nostalgie die feiten kan openbaar. Are you Karel Dirker? Yes. Oké, okay, I'm Bart Luering from uh, uh, Dutch Protestant Radio. Um, and, um, I'm actually working on a radio program on the Rivonia trial of 1964. Yes. Um, now I've, um, uh, after the research I've done, um, I found that you were part of, of, uh, the police team that arrested the people at the Rivonia farm, eh? Now, no, with what are you busy? Uh, well, I'm actually, um... Well, are you prepared to talk about what happened? No, I'm finished with it. It's over 30 years. Yeah. And I'm an old man today. Yeah. And uh, I can't remember anything. Mm -hmm. You can't remember anything of, yes. the, of what happened then? Yes. Uh-huh. Because I'm not a healthy man. Mm, is it? Uh-huh. So and it's it's past, it's over and done with. Yes. Mm-hmm. Oké, okay, thank you very thank much. Ik moet daarom zeggen dat ik ken voor om Karel Durker baie goed. Om Karel derker is baie oud. uit. Hij is baie ziekelijk. Um, en ik respecteer dit. Die reden hoe kom ik niet meer daar we praten, zal um, bij mij nou absoluut raar wees. Maar ik denk dat om Karel. Zijn gedachten, is sal hom misschien wel in die steek laat omkarel um, is een dierbare ou mens en ik denk werkelijk dat als hij zeker is dat sy geheel of zeker was dat sy geheel om nie in die steek zou laten, nie is zeker seker wou praat aan die andere kant um, is hier die mensen. Um, je moet een moet gedachte houden dat, dat die hoofdbeschuldigde in die Ravonia-zaak is nou ons president. En ik denk misschien is daar bij hier die personen wat daar betrokken was misschien heb ik die sensitiviteit um, aan hun kant. En dat hele dag misschien nou bang is dat als hij nou iets zei over die Ravonia-zaak dat dit daar ook misschien voor hem kan beïnvloeden of voor zijn familie kan beïnvloeden. Laurits Strijdom, de auteur van Rivonia Masker Af, een propagandistisch verslag van de arrestatie en het proces, is aanvankelijk wel bereid tot een gesprek. Ja. <laughs> uh, okay. okay. But uh, if if it's a flop, please, leave you know, uh, skip my... <laughs> <laughs> yeah, sure, I'll promise that. But I'm, I'm actually quite sure it won't be a flop. Yeah, yeah. W w will we be able to discuss things before we... Yeah, sure, uh, absolutely. Because, uh, you know, um, um, my, my English is not that fluent. No, no, but uh, I actually would prefer you to talk in Afrikaans. Oh, I see. Uh, and then I'll put my questions in Dutch. And we just find out before the interview if we if we get each other. Yeah, okay. Okay. Fine. See you tomorrow morning. And Dank u wel. Pleas. Bye. Maar twee uur later belt Laurits om op. Hij ziet er liever van af. Hij heeft in de tijd alleen maar de feiten beschreven. Dat moet genoeg zijn. Dat Brigadier van Wijk, die de arrestatie leidde... Strijdom in feite dicteerde... en 10% van de royalties opstreek... zoals een uitgever ons liet weten... daarover wil de auteur niet in discussie... En het aanvankelijk beloofde telefoonnummer van Van Wijk kan hij niet meer vinden. Ook de toenmalige aanklager Percy Jutta weigert een interview. De orde van advocaten zou zulks verbieden. Maar een paar jaar terug stond Jutta wel met een interview in de Zuid-Afrikaanse kranten. Waarin hij beweerde dat hij het in 1964 als zijn belangrijkste opdracht zag de doodstraf te voorkomen. Al snel na het proces ontdekten sommigen dat de monsters van Rivonia mensen waren. Ellen Dobie was in de jaren zeventig de bewaker van Dennis Goldberg. Ik denk Dennis Goldberg was een goede leier geweest. In, wel in, in elk geval onder die groep mensen wat daar was. Um, hij was een um, soft spuiken mens. Hij het niet nie juist... Uh, het is niet agressief voorgekomen. Nie. Um, hij is intellectueel voorgekomen voor mij. Um, hij het bijvoorbeeld in die aand ook uh, muziek geluister, uh, Wat level wel kon doen van omtrent vijf uur als hulle, hulle toegesluit wordt. Tot uh, acht kant als hij naar muziek geluisterd. De uh, muziekkese was uh, niet commercieel. Het nie. was gewoonlijk uh, klassieke muziek. Uh, wat natuurlijk die ander uh, gevangenis, wat en die gevangenis langzaam, het... want uh, heeft zou so ieder naar, <laughs> na, commerciële muziek wel gelijsterd. Um, Dennis Goldberg, uh, ja was, ik heb hem er gelijk niet gezien als een, agressieve soort van persoon, je weet, spannend is pas iets wat het is. Het was, uh, je weet, zoals ik je zei. Dennis Goldberg is ek niet eindelijk persoonlijk. Ik weet niet wat het hij specifiek gedoen uh, communisten met. Ik weet ik was op dat stadium uh, verbannen zuid Afrika. En ik je dit verstaan dat uh, dus hij is een communist en hij moet opgesluit worden daarvoor. Dit was die enige reden hoekom, ook om. Ik kon zien dat uh, Dennis Goldberg nie in die, in, die, in die tronk moest geweest. Het dit was niet een geval van dat hij ...een gevaar voor die samenleving was. niet. Hoewel uh, communisme is ons allemaal op groot gemaakt het, is een gevaar voor die samenleving. Um, maar dit, was, dit is basis... Uh, ...je weet, vandaag is het een heel een ander story. Uh, Dennis Goldberg zou ik niet zien als een gevaar voor die samenleving. Nie. Dennis Goldberg op zijn beurt deed er alles aan om op goede voet met zijn bewakers te komen... Als de veiligheidspolitie naar de gevangenis kwam om me te verhoren... dan sliep ik meestal. Het is een manier om de werkelijkheid en de druk te ontvluchten. En als je daar ligt, dan geeft het je tijd om de dingen een beetje op een rijtje te zetten. Warrant officer Pereira kwam dan binnen en wekte me en zei... neem je tijd, ze wachten wel. Was je gezicht... Maak je klaar. En als je klaar bent... dan gaan we naar ze toe. Hij was een bokser. Hij had een breder inzicht... dan de meeste van zijn collega-bewakers. Om, omdat hij een atleet was. Hij gedroeg zich... zoveel menselijker. Altijd, in elke gevangenis... waar ik gezeten heb, is er zo iemand. Het is verbazingwekkend. Vooral mensen die buiten de gevangenis gewerkt hebben, of er een tijdje uit geweest zijn. In tegenstelling tot de jonge bewakers... die van een autoritaire school komen... naar een autoritaire bewakerstraining gaan... en dan voor de rest van hun leven de autoritaire gevangenis in. Maar de mensen die daar buiten gewerkt hebben... atleet zijn geweest of gereisd hebben, die zijn heel verschillend. Het is een interessant fenomeen. Maar daardoor zeg je dus nooit... een boer is een fascist, automatisch. I don't know how important it is, but always it drove home to me never say a Boer is a fascist automatically. De blanke veroordeelden van Rivonia verdwenen naar de Pretoria Central Prison. De zwarte werden naar Robben Eiland gedeporteerd. De macabere geschiedenis van dat eiland vangt al in 1652 aan. Anno 1994 is Robben Eiland een toeristische trekpleister geworden. Op de boot naar het eiland ontmoeten we collega-journalist Frans van Maastricht. We zitten hier op een, uh, een zeewaardig uh, jacht uh, dat uh, rondvaart aanbiedt vanuit de haven van Kaapstad. Uh, het is eigenlijk een uh, verrukkelijk tochtje. En, uh, het, is toch, het, is, het is heel uh, wrang om te denken dat wij hier in de zon zitten, een, een zacht briesje, de golven klotsen om ons heen. En dat mensen daar aan de andere kant, wat we nu zien, Kaapstad... met angst in hun hart hebben gestaan en uitgekeken... naar dat verschrikkelijke Robben Eiland met in de achterhoofd de gedachte... dat ze daar in jaren niet vanaf zouden komen. Dat, dat moet, je, moet je even realiseren. Ja. Robben Eiland, ja. Een vreemde plaats. Hè? Uh, het merkwaardige is dat. Uh, het is bekend geworden door de politieke gevangenen. In het, uh, gedurende het apartheidregime in Zuid-Afrika. Maar het heeft een veel langere geschiedenis. van uh, opsluiting, gevangenneming. en verbanning van mensen hier in Zuid-Afrika. Uh, het is eigenlijk al begonnen in. Uh, 1615, toen uh, Engelse uh, gevangenen werden overgebracht uh, van Engeland... en uh, van de Kaap uh, op Robbenheiland gezet... Uh, de Nederlanders uh, wisten er ook raad mee. Uh, in 1652, uh, zoals we allemaal weten... Uh, kreeg Jan van Riebeek opdracht om, uh, uh, voor de Oost-Indische Compagnie... En, uh, ja, een soort revitaliseringspost uh, voor de VOC-schepen hier te maken. En uh, ook hij werd al spoedig geconfronteerd met uh, tegenwerking, met name van uh, uh, de lokale bevolking die toen hier woonde. En helaas uh, door het toedoen van de diverse kolonisators, schelen is uitgestorven. De Khoikhoi uh, van Riebeek uh, had een man in dienst, uh, een Harry. Uh, die uh, voor hem allerlei uh, uh, vertaalopdrachten uh, uitvoerde, maar uh, tussen zijn eigen volk, de Koikooi, de Engelsen en de Nederlanders. Uh, maar die Harry die bleek uh, een, soort, een soort spion te zijn, dubbel spel te spelen, en de Nederlanders tegen de Engelsen uit te spelen en andersom. Dus uh, Harry, uh, ja, die werd een probleem voor van Riebeek. En, ja, Robbeiland lag vlakbij, dus we gingen Harry naar Robeiland. Eiland. Uh, in 1671 deden onze Nederlandse vervoerhouders het nog beter hier. Uh, toen werd het een, uh, eigenlijk een dwangarbeiderskamp, een dwangarbeiderseiland. Uh, uh, onder bevel van een corporaal staat er nog in de annalen. die later bevorderd werd tot sergeant. Hij heeft het kennelijk zeer goed gedaan. Uh, nog later, uh, toen we problemen kregen in, uh, in wat nu Indonesië is, in uh, Nederlands-Indië, toen werden de, ja, de weerspannige lokale heersers uh, naar Afrika gevoerd, uh, naar de Kaap en uh, hier gevangen gezet uh, op Robben Eiland. Uh, met name de, de bekende tegenstander van de Nederlanders... de prins van Madura. Uh, het lijkt wel of uh, de geschiedenis van Robben Eiland uh, geen einde neemt... Uh, voor wat betreft onderdrukking en uh, verbanning. Uh, er, was, er is een kleine periode geweest, in het begin van de 19e eeuw... toen een John Murray... Uh, een, een walvisvaartstation uh, toestemming kreeg om een walvisvaartstation te bouwen. Toen werd het redelijk normaal. Uh, maar John Murray die lag ook weer dwars uh, met, uh, met uh, lokale autoriteiten en toen gebeurde wonderbaarlijk het omgekeerde. Uh, John Murray werd verbannen van Robbe Island naar het vasteland. En dat is waarschijnlijk de enige keer dat dat uh, op bevel van de autoriteiten is gebeurd. Uh, er is een periode geweest dat er kennelijk geen gevangenen waren uh, die naar Robeiland konden. En toen hebben ze het gebruikt voor uh, andere leuke dingen: zoals uh, het, uh, het wegwerken van melaatsen, krankzinnigen en toch ook weer een kleine groep uh, mensen die verbannen moesten worden. Uh, ja, het, het echte grote werk uh, met betrekking tot uh, politieke onderdrukking is begonnen in 1961. Toen werd het dus officieel door de toenmalige Zuid-Afrikaanse regering tot een gevangeniseiland gebombardeerd. En, nou, we kennen allemaal de verschrikkelijke geschiedenis van de mensen die daar uh, vaak tientallen jaren, zoals Mandela 27 jaar opgesloten heeft gezeten, tot in mei 1991 uh, de zaak werd opengebroken en uh, uiteindelijk uh, in ieder geval de politieke kant uh, van het gevangenzet op robben Island, totaal is, is uitgebannen. Er zitten nog wel uh, gevangenen, uh, een stuk of 700, maar dat zijn dus echte criminelen. Enkele maanden na de aankomst van Mandela en de Zijnen op het eiland... wordt Eddie Daniels wegens verzetsactiviteiten tot 15 jaar veroordeeld... en bij zijn ANC-kameraden gevoegd. Zijn herinneringen aan die donkere jaren zijn... wonderlijk genoeg, niet uitsluitend bitter. Daar is was Een uh, kleine dingetjes wat gebeurt op je eiland... wat ons uh, laat mooi voor... Uh, ons de overheid heeft uh, uh, ons permissie gegeven om sport te spelen bij de een van jaar. En, um, en uh, ons heeft het bij uh, geniet. Uh, ons heeft ook uh, ons allemaal een enkele cellen in, ons, uh, in daar die sectie waar ik uh, uh, uh, uh, gehoord was. En, uh, en dan... Uh, uh, Kerstfeestavond en Niveaavond, het is een concert gehad waar uh, ons al van elke een zing van zei cel uh, of, uh, of een grapje vertellen of een story vertellen etc. Zo is dus die die die, die, die en ik kon te horen me nemen dale van zei cel en hij het zing um, um, Mary of Bonnie Mary of Argyle en het was bij baie, baie prachtig gewees. Um, Can you sing that song? Will you remember the melody? Yes. Uh, okay, just a minute. Uh, Sura? Ja. Yes? Had het bonnie met je over Galgo? Ah, yes, yes. His love song to the mall. Yes, yes, yes. Nou, dat is een begin met een paar woorden, maar het gaat zo... So, uh, I have heard the mavis singing its love song to the morn. I will see the dewdrop clinging to the rose just newly born. De Nederlander Kees van der Niet woont sinds vele jaren aan de boulevard van Kaapstad in een flat met uitzicht op Robben Eiland. Wat ging er eromheen? als hij smorgens de gordijnen opendeed. Het was een zeer duim, hè? Iedere keer keek je naar Eiland en dacht je, god, daar zitten al die mensen. En hoe zou die behandeld worden? Weet je wel, en uh, dat kan je niet helpen. Je bent, er, je bent er part van, hè? Mandela, onze president, is een fantastische man. Hij heeft geen haat, hij heeft geen neid. Hij heeft 27 jaar in de gevangenis gezeten. En hij heeft heus wel iets, dacht ik, om... Over te zijn. December 1994. Het Rivonia-proces van 30 jaar geleden is geschiedenis geworden. De politiemensen, de aanklager, het hoofd van de veiligheidsdienst... en de schrijver van een propagandaboek doen er nu het zwijgen toe. God verhoedt dat de veroordeelden ooit aan de macht zullen komen declameerde Hendrik Verwoerd kort na het proces... in een toespraak tot het blanke minderheidsparlement. Maar God beschikte anders. Dennis Goldberg leidt nu een fonds voor steun... aan Zuid-Afrikaanse kinderen vanuit Londen. Rusty Bernstein geniet van zijn oude dag in Oxford. Andrew Mlangeni, Governor Becky en Walter Cizulu... zijn op 27 april... 1994 in het parlement gekozen. Raymond Mshlaba is premier in de Oostkaap-provincie. Jimmy Cantor overleed niet lang na het proces. Elias Motsualedi stierf kort na Zuid-Afrika's eerste... democratische verkiezingen dit jaar. Ahmed Kathrada is medewerker van de president. Bob Heppel doseert aan de Universiteit van Oxford. Nelson Mandela, de hoofdverdachte uit het Rivonia-proces, werd op 10 mei geïnstalleerd als president van Zuid-Afrika hoorde aflevering 1 van God verhoed dit. Een radiofonische reconstructie van het, het Rifonia-proces van 1964. Waarbij Nelson Mandela dus tot levenslang werd veroordeeld. Dit programma werd eerder uitgezonden op 10 januari 1995. In Passages Passanten. Samenstelling Peter van den Akker en Bart Luuring. Zo dadelijk nog een heel uur over Gerrit Komrij. Na het nieuws.